Goh, wat een nummer hè? dat was moeilijk om te zingen, maar toch wel een lach komt te horen hoor. Ja, tenminste vind ik wel, ja. Als je dan weer zulke dingetjes hoort, dan denk je, oh ja, weet je, dat hebben we ook nog gedaan. En dan slaag je in de studio, als je daarmee bezig bent. En als je dat nou terug hoort, dan denk je, ja, dat klopt niet en dat klopt niet. Daar klopt eigenlijk helemaal niks van, maar goed. Maar het was wel gezellig. Het was, ja, het, was in ons, het was nog in ons kleine studiootje, de kelder zaten we. De bunker hè, de bunker was er nog. Oh, we zaten nog in de bunker, ja. God, naar toe wat lachen we hebben gedaan. Braumstruikse Binnenpad. Mooie tijdje. Ja, ja. Weet jij dat niet herinneren? Braumstruikse weet jij dat niet? jij weet Ja, Radio Mondza en zo en, en ik die weten dat ja, Braumstruikse Binnenpad zaten. Dan hadden we ook een open dag. Dan konden de mensen ons, uh, konden ons uh, komen uh, opzoeken. Met de vlag in, uh, in, uh, in het Baren en en zo. Alleen ze vonden ons nooit. Hè. Ja, gezellig was dat mensen, hele mooie tijd. Maar goed, ik heb wel kletsen met een hele hoop mensen die denken: ja je, je klets maar wat aan, maar je weet het toch niet. Nou, deze waar ik na nou de verzoeken voor oplet, die weet het wel, maar die geniet gewoon mee. De volgende paardje, die gaan we daar even aan en koren. Voor Correlien, voor, voor Jan en Post, voor Janne Wies, voor familie Bekker, voor familie Reizen, voor Marga en Ad, voor Leo en Jans, voor Jaap en Jan, voor de uh, Zilvermeeuw en zijn lady, en voor alle nichten en neven, en voor al mijn zusters en zwagers. En dat wordt allemaal aangeboden door die pratenmoeder. Nou, over een oude luisteraar gesproken, hè, hebben we er nog een, ik heb er al, toch al verschijnen genoemd. Nou, piraat en moeder, dat kan je niet missen natuurlijk, het is mijn eigen moeder, dus die is al vanaf van het beginnetje erbij, He? Dus echt, die is echt helemaal van het begin erbij. He? Gaat er aan het? ja. Dat weet ik, maar ja, ik ben er eenmaal een rotzoon, ik begin ergens mee en ik stop er zo mee, Het is maar zo, ja, daar kun je niets aan doen, maar ja, piraat en moedertje, zo is het leven en zo moet het gaan, He? Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan. Wat hebben we, even kijken. Oh, ik heb een mooie tijd. Uh, mooie, mooie plaat. Corrie en Koos Alberts. Speciaal voor mijn moeder, ik wil altijd bij jou zijn. Tenminste, moet is een kinderbaatspeker houden zitten. Ja, dat komt ook niet. Nee, nee, dat ben ik niet mee eens hoor. Nee. Tijdens de fiets vastgebonden was het anders dan dat hij met de fiets binnen kwam rijden. Ja, dat was heel anders. Dat was een paar jaar later. Sjaan, toen hij met de fiets uh, vastgebonden zat, zat hij nog in de kelder. En toen hij met de fiets binnen kwam rijden, toen zat hij al boven. Of bijna boven. Ja, dat was het laatste jaar. Dus. Nee, oh, sorry mensen. Ja, dus ik euh, tegen hun te praten, maar dat mag niet. Ik moet met u bezig zijn. Hè? Want u luistert naar Radio Vrijbare. De laatste uitzending. Tot op met de klok van 12 uur. En u wordt toch nog redelijk goed gebeld. Het valt me heel niet tegen. Wilt u er ook bij zijn, gewoon even blijven bellen. 02154 20357, we draaien tot de klok van 12 uur. En dan is Radio Vrijbare. finito, dan zijn we er niet meer. Een volgende plaatje, die gaan we draaien voor Dirk en Jannie, voor Willem en Lilla, voor Sjaan en Evert en voor Evert en nog graag eenmaal het Siciliet. En dat wordt allemaal aangeboden door Jan Vellen, Jan Rivella en Jaap Bols. Nou, ik heb hem opgezocht, uh, ik heb er een hoop moeite voor moeten doen om dat ding weer op te zoeken. Maar ik heb hem weer gevonden, want ja, weg, weg is hij nooit, dat weet ik, maar ja, er zitten zoveel liedjes op een bepaalde band. Maar ik heb hem gevonden. We gaan hem ook draaien voor iedereen die luistert en voor Radio Vrijbare. En dat wordt aangeboden door ome Simon uit locatie Amershoort. Dankjewel ome Simon. Nou, daar komt hij dan. De vage met het Siciliet. Dat, die vage is vanavond toch wel weer goed in de teller, hoor. Want er komt er zometeen nog weer een dus. Hier komt hij dan. Het Siciliet. Nou, luister even gezellig mee, Sjaan. Ja, één jaar was dat hè. Eén jaar, één jaar en zitten we al echt jaar bij eh, Radio Vrijborg geloof Maar goed, één jaar heeft het. Tijdje terug hoor. Op de Calais. ...tof zo'n gezellige ben Wie kent er niet zijn naam, slaat bij de dames aan. En elk kind die weet, dat deze man gewoon zich heeft Een jaar is er nu voorbij, voor de kinderen, voor jou en voor mij. En zie, zie, gaat ze vol door. En we dus, in de dienst, adieu, adieu van, van aardige baby, zie, zie. Al jouw werk wordt door ons gevaardig. Nog vele jaren erbij. Met de kinderen, medewerkers, en samen met mij. Dezelfde gaan wij zo door. En al lang geen adios, adios, amoe. Lange mensen aan zijn trouw, bleef hij radio bij warm, trouw. Zij beiden doen dit zo graag, daarom deze huldige is om vandaan. is het fijn. Het is niet moeilijk dezelfde te zijn. Bij het afscheid hoor je niet meer. Adios, adios, adios, amor. Ja, hé, Ja, dus ik denk, ja, ik hoor de term en zitten we zitten weer, ja, dus we, we zijn nog niet eens uit de lucht, hé? Heeft u de nacht wel over vroeger te lullen? Dan kun je nagaan. Hoe vol, ja, hoe vol we toch met die zinnen zijn en blijven, Het houdt niet op. We zeggen, wat weet je nog van toen, weet je van zus, en, en we zijn er nog niet eens mee gestopt. Nee, maar die zinter, dat blijft echt alles. Voor, voor ons en voor iedereen. Maar ja, dat heeft gewoon een bepaalde... Uh, ...dingen dat het gewoon niet meer draait. Uh, niet, niet alleen door u, maar ook door ons animo wordt minder en, uh, ja, en ja, ja, dat mag ik gewoon eerlijk zeggen. Hè. Vroeger had je dus dan, dan ging de telefoon die, die, die liep als een trein en uh, dat, dat stond niet stil en dat wordt allemaal minder. Het enige wat je nu hoort, en dat vind ik natuurlijk waar ik heel trots op ben, dat mag wij rustig zeggen. Dan mag je dus uh, alle piraten zeggen, zelfs de zilvermeeuw, dat er toch die fijne luisteraars zijn die altijd nog afgestemd zijn op dat bepaalde seizoen. Nee, die zijn, zijn altijd dezelfde mensen, lid, maar op die bellen, daar kende ik de klok op gelijk zitten. Die bellen. En die, die, die, die zeggen niet af, die blijven trouw luisteren van dat station. En zo, dat heb ik vanavond al verschijnen genoemd. Maar ja, kijk, dat is niet leuk om dus continu maar hetzelfde te doen, maar er vallen er zoveel af. Niet, niet dat ik dus wil zeggen dat die, die mensen die dus altijd bellen, dat die slecht zijn. Nee, daar ben ik juist trots op op die mensen, ik ben blij dat ze er zijn. Maar ja het wordt toch minder en op een gegeven moment zie je voor, uh, ja, voor vier, vijf gezinnen te draaien laat ik het zo maar zeggen en dan ja dan wordt het toch wat minder en ja en dan nog de oorzaken uh, die er dus bij de piraat zelf ligt natuurlijk qua onkosten ja en, en zo doen we ja wordt het toch wat minder, stoppen we ermee Maar daarom niet getreurd, we blijven gewoon gezellig, goede vrienden, ook met de luisteraars en we maken de avond gezellig af tot en met de klok van 12 uur. En wie weet duiken we er toch nog een keertje in s'nachts, Jan. Hè? Want ik heb er even zo met Jan, als we, Want we hebben nog één zinder, die houden in de lucht. Hè? Tenminste als het nodig is. Nou, die kunnen we zo pakken, de Zilver mee of de Radio Vrijbaar. een keertje zeggen, nou, we gaan s'nachts een keer zenden. En als even tijd slaapt, dan, dan mag ik Sjaan wakker maken. En dan zeg ik, kom, kom mee. Ja, we gaan wel, gaan we gaan stiekem even zenden. Nee, mensen, nee. Kijk, wij blijven maar een lolletje maken. Nee, maar het is zo gewoon. Gewoon echt, uh, geen flauwkul. Ik bedenk iedereen, het was gezellig. Maar we gaan, nee, we zijn er nog niet hoor. We gaan nog door tot de klok van 12 uur. Uh, maar ik ga zo wel uh, mee stoppen, want ik moet er even wat lekkers klaarmaken. Want uh, Omoniek Monique is weer met zijn Indische gerechten bezig in de, in de kitchen. En ik denk, nou ja, dat heb ik al zoveel keren gedaan uh, in de uitzending. Ik denk, nou, ook met het laatste moet ik ook nog maar weer eens even wat uh, Chinese op de tafel brengen. Met, uh, met de laatste uitzending, He? dus dat ga ik zo meteen even doen. Maar we gaan eerst een plaatje draaien en die gaan we draaien voor de radiovrijbare medewerkers, voor Elly Reizen in Anhang. En, en die reizen in aanhang, wat is het nou en voor Geurt natuurlijk hè? en de kinderen voor familie Becker, voor de lady, Luciene en voor het hele kleine meeuwtje hele kleine meeuwtje, hoe heet die meid ook alweer? Danielle, Danielle ja voor mijn kleine Danielle maar dat is mijn uh, Peterkind dus uh, dan moet ik een beetje alleen ik weet nooit de naam maar goed <laughs> En voor alle luisteraars en bedankt voor de plezierige jaren. Wordt allemaal aangeboden door de familie van de Burgert. Oh ja! er zit Henk ook bij, he, van, van de Burgert hè? Ja. Mensen halen van Varkens oor. Die kom, die kom ik dinsdag weer tegen. He? Oh god, Ja, zo is het. Ja, dat wordt feest hoor. Wij hebben een plaatje gezet, eentje van Cindy. Zeg nooit de vlucht, ja, ja, ja. Nee, dat heeft Gijs goed bekeken. Doe maar rustig aan, jongen, je bent zo te los. De vlug, nee nee nee, je zegt nooit te vlug, ja ja ja, volgende plaatje, hier gaan we draaien voor de radiovrijbare medewerkers en voor alle luisteraars en bedankt voor de vele gezellige jaren, dat wordt allemaal aangeboden door Lady Roosje, nou Lady Roosje, we hebben het ook voor u met uh, heel veel plezier gedaan, wij hebben opgezet een plaatje van Gerrit Uitenberg. zeg het met bloemen. Rode rozen. Hij kijkt haar aan, wat onbeholpen toch, jerman. Blijft het wat woorden Zorgvuldig en gekozen. Enkele woorden nee, trouw en vraagt haar aan. Zeg het met bloed Je bloemen, ze zijn voor jou. Een gouden bruiloft en het huis versier met boven. Daarin een bord met hulde aan het gouden paard. Geeft haar bloemen en zijn stem klinkt bewogen. Het zijn er vijftig hoor, dat is één voor ieder jaar. Zeg het met bloemen, zeg het met bloemen, dit bloemen. Dat ze van mij houden, hè? Ja. ja dat is zo niet. Ik hou van jou. Ja, ik ben ook van de handje klaar begonnen, ja, dus, uh... <lacht> Volgende plaatje, die gaan we draaien. Ja, dat is een mooi plaatje hoor. Dat is echt een... Ja, daar ben ik je... wel trots op, uh, Kneut of niet? Ja. Ik hey? ben er wel trots op, hoor, ja zeker. We hebben toch in ieder geval de trots gehaald. Hey? De top, vier, top drie. Top drie. Gaat er weer top drie. Volgende plaatje gaan we dus draaien voor de radiovrijbaren het hele team. En dat wordt aangeboden door Jannie en Zander. Graag een plaatje kinderleed. Nou de kind, hij komt erin. We gaan hem ook draaien voor alle luisteraars, voor de radiovrijbare medewerkers. En bedankt voor de leuke gezellige jaren en de mooie plaatjes. En dat wordt allemaal aangeboden door Annie. Annie Toreind. Hè? Ik zeg altijd mijn hatje. Maar zo heet ze niet meer, ja. zeet Toreind. Maar het blijft toch mijn hatje niets aan te doen er zitten er helemaal in <coughs> zo zal het eeuwig blijven denk ik ik denk hierbij vast uh, zover een klein beetje afscheid ik kom schrijf weer terug maar je gaat even de keuken in ik moet eventjes mijn uh, Chinese gerecht afmaken maar straks komen we terug maar de knoop neemt het van me over wie er aan de telefoon komt weet ik niet ik denk het lager maar ze zien net maar het is toch niet druk dus ik kunnen rustig gaan zitten Nee, nee, nee. De hond is lang weg, dus uh, dat heb je niet eens opgevallen. Maar hier komt in ieder geval kinderleed, en dat uh, allemaal gezongen door de vagebonden. Ik zou zeggen, tot zometeen. En ik doe er ook speciaal voor Jaans Rebel, hè. en dat krijg je speciaal door de vriendje Omoniek. Ik zou zeggen, ga maar lekker in handen, net. Waarom die En die jou Waarom Zijn wilden met geluk, denk niet meer aan mij, maar Maak ons toch weer blij. Steeds zie ik mij voor het hoe het vroeger is geweest. Alle dagen zonneschijn, jij hier. I don't know Weer door, we gaan weer lekker gezellig door, teut, teut, teut met de kneut. He? Allemaal ook van mijn kant natuurlijk een hele goede avond. en nou, Verder gaan we lekker nog even door tot de klok van 12 uur. Allemaal gezellig bellen natuurlijk. 021 54 20357. Even goed denken na nou, al die tijd dat ik mijn eigen nummer niet meer opnoemde. Dus. Moet gewoon even nadenken. 20357. We pakken er weer een verzoekje bij, voor de RVB medewerkers en voor alle andere piraten, voor de barracuda, voor de Lady, voor Radio Wonderland, voor Jaap Ramselaar, Jaap en Tini Kwak, oom Simon, Jaap en Jan en voor Jan Hagen. En dat wordt allemaal aangeboden door Piet van Rijswijk. Nou Piet, je krijgt een mooie plaat, doe alles nog een keertje over. Centraal. Het maakt geen verschil, want je bent het helemaal. Centraal. Dus neem me liefste, neem me helemaal. Sint-Claire met Doe alles nog een keer over. Nou, wij doen dat niet meer. Hè. Dat heeft u verder wel gehoord. We doen het niet meer over. We zitten vanavond voor de allerlaatste uitzending. Nou, de alle andere medewerkers hebben dat gezegd. We deden het met heel veel plezier. Nou, en we doen het de laatste uurtjes natuurlijk ook nog met heel veel plezier. Het volgende verzoekje, dat is bestemd voor mijn vrouw en voor mijn kinderen en kleinkinderen. Voor mijn broer Bettis, voor Antoinette en Marcel en de kinderen. Shannon Evert, mevrouw Kamper, Liene Kort. En voor alle luisteraars. En jullie bedankt voor de ontzettende gezellige jaren. Allemaal aangeboden door familie Vos in Barre. Nou familie Vos en natuurlijk alle andere luisteraars hè, namens ons allemaal. Jullie ook natuurlijk heel hartelijk bedankt. Maar daardoor konden we natuurlijk die vele jaren konden we ook gezellig draaien. Hè. Maar ja, we, we gaan het maar eens een keertje lekker gezellig over doen. Ik weet niet wanneer. dat zal wel heel positief duren denk ik. Voorlopig is het de uh, allerlaatste avond. Maar we gaan nog even lekker gezellig uurtjes doordraaien. De kwam, daar vroegen om, nou uh, onze Evert heeft hem opgezocht, hij lag er nog, de tijgerik. Ja, ja meneer Vos. nou zouden we hem zelf moeten kopen, hè? wil je hem nog weer eens een keertje horen of hij is misschien wel in uw bezit, dat weten wij natuurlijk weer niet, we gaan lekker gezellig door, voor de RVB, voor Sjaan en Evert en voor iedereen die daar zit bij jullie, voor Franse Lucienne, voor familie Reijersen, Jaap en Jan, de familie Koops, voor mijn moeder, voor Willem Pietje en voor Wilma en bedankt voor de vele gezellige jaren, wordt allemaal aangeboden door Annie. Monique, ik moest voor een vrouwtje vragen of het wel goed ging daar beneden, want het ruikt zo aangebrand hier. Volle verzoekje, dat is voor de RVB, voor alle vrienden, bekenden en voor alle luisteraars, voor alle amateurs en amatrices en bedankt voor de gezellige tijden. Wordt allemaal aangeboden door Jaap Ramslaar, ja Jaap en jij ook met je vele andere luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt He, voor al het bellen wat jullie die vele jaren gedaan hebben. Er zijn wat een kwartjes doorgegaan. De een in de zel, de ander thuis, maar gebeld hebben ze. De Vrijbuiters, moest dat ook. Als er dan nog mensen zijn die nog eens een keertje jaren worden of een verloving geven of een bruiloftsfeestje en je bestelt die vrij Nou wie weet, dan zien we elkaar nog eens. Hè? Nodig je die vrijbaren uit en uh, wie weet. Volgende verzoekje voor Liene voor de piratenmoeder, voor Frans Lucienne, het, het RFB team en bedankt voor de gezellige jaren. Allemaal aangeboden door Lamy en Jan. We hebben erop liggen Sushi Wouterse. Te bellen nog even. Geef het even aan elkaar door. Bellen jullie elkaar even op dat we er voor de allerlaatste keer in zitten. Ja, want er zullen er ook natuurlijk tientallen zijn die het nog niet weten. Dus geef het even, gezellig door. De allerlaatste keer wilden we er nog eventjes bij zijn, want we zijn met de laatste uitzending bezig. En dan is het helaas gebeurd. Dus uh, wilden we er nog even, even bellen: 02154 20357 dan we gaan we verder. Bedankt voor de fijne, gezellige tijden van in al die jaren. En voor alle vrienden en bekenden. En dat wordt allemaal aangeboden door Martin, Marianne en Nitsch. Ik wou hier zeggen niks, maar het is een, het is een wolk, dus het is niet niks, het is niets. Nitsch. Nits. Oh, ik heb er opgeschreven geschreven Kun je zien, eh, Martin, hoe schrijf ik hem nog? Wordt tijd dat we opdoeken. Voor jou, je vroeg vroeger een plaat van Henk Weingart. Nou jongen, een hele mooie. Gooi nog eens een blok op het vuur, Nou, dan gaat je moeder dat ook even doen. We zitten hier wel weg te smelten, maar uh, doe maar een blokje minder. Gooi nog eens een blok op het vuurschat. Haal voor mij nog eens een flesje bier. Kijk even naar de auto die staat met een lege band. Op het Klaverblad niet zo gek ver van hier. Op mijn pijp pak even mijn pantoffels Je weet waar de handgrasmaaier staat Gooi nog eens een blok op het vuurschot En vertel me eens waarom je me verlaat Je mag van mij toch elke zondag De auto's bij de wacht, of niet Ik zeg je telkens van u je te dik wordt Omdat ik dat gewoon heb. Ik vraag je vaak genoeg mee uit te zetten En ik neem ook vaak genoeg je zus mee uit Hey, moet je nou gaan zuuren over dat je me verraadt Net nu ik mijn ogen nemen sluit Gooi nog eens een blok op het vuurschat. Haal voor mij nog eens een flesje bier Kijk even naar de auto die staat met een lege band Op het klaverblad, niet zo gek ver van hier op mijn pijp pak even mijn tand Je weet waar de je staat. Gooi je nog eens een blok op het vuurschat. En vertel me eens waarom je me verlaat. Ja ja mensen, ik moet eventjes een ander plaatje doen, want ik heb hem toch wel fout, denk. En dan leggen we, leggen we er even af. Even zo uh, opnieuw doen. Het gaat een beetje te vlug, het wordt zo druk. Het wordt zo ontzettend vlug. Ik het, ken het niet meer zien. Nee, maar dan gaat het verkeerd op. Hier hadden we altijd een bepaalde, bepaalde plaatje aan. Dus we moeten wel even, even netjes doen natuurlijk. de waarheid is aangebroken het laatste uurtje dus uh, ik zou zeggen probeer het nog even 021 54 20357 het laatste programma van Radio Vrijbaren en dan gaan we de lucht uit. U ziet ons nog wel in levende lijven, maar we zitten niet meer in de lucht. Speciaal voor de piratenmoeders en wordt allemaal aangeboden door Jan en Jaap. Nou dat kan niet mis natuurlijk piratenmoeders dat uh, moet Benny Nijman zijn. Het wordt tijd dat je leeft. Blind. Willen alles of niets, en gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets, in de hang met succes, willen ballen allemaal mee, opgefokt als de pest, gaan met danig tekeer. We vergeten zo in de run van het bestaan.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 We vergeten zo vaak, in de hun band bestaan, dat er buiten ons huis nog iets anders bestaat, iemand die om je heet, die gewoon van je houdt. Dat je leeft. Iemand die om je geeft, die gewoon van je haalt. Voor je het weet ben je oud. Het wordt tijd dat je leeft. Ja, hij tuinde er wel in de vertel aan een mopje, maar hij moest vragen uh, waarom, waarom, uh, hij wou het niet doen, maar zo nieuwsgierig als hij is, het heeft een kwartier geduurd, maar hij vroeg nu waarom. <tiedacht> nou, ik zei we zeer tegen mijn persoon, die zei over de oogbom, de die zei, ja, wel Maar oom alle gekken, helpen stokje, want je hoorde niet, want je was heel druk in de keuken en ik zei van een grapje van het ruikt aangebrand, maar het ruikt zalig. We gaan straks wel een keer beginnen. Ja, ik niet, want dan glijden de platen uit, dus ik mag nergens aankomen. Na de uitzending. Ja, de handen, uh, oh, jullie pakken er tussendoor nog niets. Nee. Oh, nou dat... nee, op, ja. Oh, dus er komt niks tekort. Het, en het jij niet een een te ja. Oh ja. Ja mensen, ik ga niet meer kletsen, we gaan alleen maar draaien. Ja, ja. ja. Om uh, kwart voor elf uh, de scheiden ermee uit. <laughs> voor alle oma's. En de RVB bedankt voor de ontzettende gezellige jaren en voor, de, voor het leuke kletsen van jullie allemaal. Nou, en dat is in die jaren wat gebeurt, hè? Het kletsen. Dan heb je het al. Aangeboden door Leo en Jans. Ja en Jans zei nou ik heb nu pas de moed gehad om jullie te bellen want ik moet eerst de tranen uit mogen halen. Nou uh, Jans dat geeft niets. Hoef jij eigenlijk niet te schamen, maar doen wij hier ook hoor. Zuidhoeken vol leggen er hier al. Allemaal papier want uh, de lady zegt van ja anders uh, heb ik zo'n uh, ontzettende grote reis. Allemaal papieren zijdoekjes, maar het geeft allemaal niets. Gebroeders Brouwer, Willy Schoppen en Matty. Moeten we echt opschieten hoor, Kom komen hartstikke haast al tekort. Voor de RVB en voor alle luisteraars wordt allemaal aangeboden door Radio Barakuda. Nou, Mishimara met afscheid is een beetje sterven. Dat die woorden van jou niet de waarheid zijn. Dat je lief als je zegt, het is uit, neem een ander voor mij. schijn is een beetje als sterven. Dat is alles verliezen, maar je zal veel omgeven. die mijn adem benneemt, mij zo treurig en rusteloos maakt. Jij bent meer als de doosneeuwan die je ziet en dan snel weer vergeten kan. Door je liefde te geven heb jij me gelukkig gemaakt. Dat ik dit niet langer verdragen kan Ik deed alles voor jou als vriendin Als geliefde, als vrouw Is dit alles opeens voorbij? Spilde jij maar een spel? Ben je liever vrij? Is het doek al vervallen? En mag ik slechts dromen van jou? Afscheid is een beetje als tijd Lekker gezellig door, mensen. Niet vergeten te bellen. 01254, noem we het weer een keertje op. 20357. Voor alle moeders, voor alle oma's en voor alle luisteraars. Dat wordt allemaal aangeboden door Lucienne. Nou, Lucienne, een mooie plaat. Merk Dave, die mooie dagen in Barbados. Wij gaan nu naar maar wij gaan heel erg zijn anders heen. Ja, merk het ja dat vind je een mooie dag. Nou, die krijg je ook uh, vanavond mij aangeboden. Een mooie nacht in Barbados. Zo, ik betaal weer volbrecht. Ja, ik schat huilen. We zullen ze wel missen, hè, al die mooie platen, Allemaal door die luisterzaam Gerard, oh. hè. We zullen ze wel missen, hè. En ja, jij, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Volgende verzoekje, en dat is een hele lange, je kan het aan de papiertjes meteen zien wat die hele trouwe fans zijn hè, die er al jaren bij zitten, die krijgen zo'n heel velletje vol, die weten er zoveel de groeten te doen Nou, dan haal ik dat weer Voor Omeniek en Jannie, voor Willem Lia. voor Sjan en Evert, voor ome Jeanon, ome Simon en ome Dirk en de kinderen voor Lady Roosje en kinderen, voor het hele Barracuda team Frans en Lucienne en Daniela. Herbert en Jannie Bekker. ome Jo, Tante Nel, Marcel en Antoinette en kinderen, Rita en Hans en de kinderen en heel hartelijk bedankt voor al die fijne jaren. Allemaal aangeboden door Jenny en Zander. Ook oh, voor jullie geldt natuurlijk hetzelfde. Namens het hele Radio Vrijbare Team. Ook jullie natuurlijk weer hartelijk bedankt. Voor al die trouwe jaren dat jullie de moeite genomen hebben. Alle zondag om allemaal weer te bellen. Het is wel eens moeilijk geweest. Dat hoorden wij altijd he, ondertussen te komen. Maar jullie hebben altijd volgehouden. Ook jullie van onze kant hartelijk bedankt. Romy met verloren liefde. Nou, en voor deze platen zijn er nog heel veel natuurlijk. Het hele radiovrijbare team en dat buiten al die luisteraars, daar waren er ook honderden voor. Pas getrouwd die twee en vol vertrouwen dat het leven nu echt bevond. Hij was zo verliefd en zo... De zorgen had geen... Aard. Maar dat gaat iets voorbij, het is toch mijn schuld, dat is wat je voelt. Maar jongen, je hebt het toch nooit zo bedoeld. En nu moet je verder, al is het toch zwaar. Je leven van mij, je denken aan haar. En je weet het elke keer, de rozen die bloeien voor haar nooit weer. Nu lang geleden Er bleef dat schuldgevoel Dat stil verdriet En nu staat hij daar Met rode rozen Want vergeten Dat kan hij niet Zijn hoofd geboord.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 Dezen die bloeien voor haar nooit weer. De moeder, zei jongen, luister naar mij. Je hebt nu verdriet, maar dat gaat eens voorbij. Het is toch mijn schuld, dat is wat je voelt. Maar jongen, je hebt het toch nooit zoveel doen. Je... Wat een stemvolume heet die man, hè? Rommy met verloren liefde. We gaan weer verder speciaal voor Dirk en voor de RVB-medewerkers en voor alle luisteraars wordt allemaal aangeboden door Leo Rebel. Weer een hele mooie nieuw voor met vriendschap voor het leven. Nou, en de vriendschap die blijft gewoon doorgaan natuurlijk. Hè. Ja, ook, ook voor, Leo, en ja. voor Voor het team hier, ook, maar natuurlijk ook voor jullie allemaal. Hè. We zijn niet getreurd. We zien elkaar gewoon ergens wel eens weer. Al gaan we er vanavond uh, de laatste uitzending draaien. Maar de vriendschap die blijft gewoon. Ja, Je hebt netjes gezegd dat die aangeboden werd door Leo Bell, dan ben ik volgens mij vergeten. Nee, nee ik heb al gedaan. Nou, en uh, die zien we binnenkort weer natuurlijk te Leo Jans. Nou Nou, nou, nou. En dan, be en dan bellen ze nog nooit meer als wij het al geweest zijn. Ja, en, en, en dat zou zijn geld kosten, nou, willen nou, doen, nou, nou. En, uh, Dat kost wat dan vresjes. Vriendschap is de bron van ons bestaan. Zonder vriendschap kunnen wij Kan het wel We zijn ook gepakt en dan gaan we aan het laatste half uurtje beginnen. Dus wilt u er nog bij zijn? 57? Het laatste half uurtje en dan is het helaas gebeurd. Dan gaan we lekker eten. Ja. ja, nee, wij zetten, wij zetten het nogal voort hoor, het is nog alleen geen 12 uur middag. Voor de familie van de Burg, voor, pakken voor de familie van de Burg, voor de familie Kwak, de piratenmoeder, Jan Zervelle, Jaap Bult, Piet van Rijswijk, Ad en Marga van de Hoed en voor alle vrienden en bekenden, wordt allemaal aangeboden door Frans en Lucienne van Soeren. Nou, eentje van drukwerk opgezocht met de kroegen van Amsterdam. En daar zitten we volgende week. Na mijn vader me voor het eerst mee naar de kroeg. De warmte en de blijdschap zeiden mij vanaf dat moment genoeg. In een Amsterdams café. Telt iedereen even gelijk Of je arm bent of rijk Iedereen heeft zijn sores En dat blijft gelijk Waar kan het zo gezellig zijn Als avond voor het Rembrandtsplein in Molken. Bij elke kroeg naar binnen gaan Van het Leidseplein tot jordaan oor op het hoekje van de straat en daar zit hij met zijn vrienden en het hindert niet waarover wordt gepraat het weer of de politiek oranje of popmuziek hij is in zijn element Bestelt dan ook geheid rondje voor de huile tent. Maar kan het zo gezellig zijn als avonds op het Rembrandtsplein lopen. volgende. Die is bestemd voor Dirk en Janny, voor Lia en Willem, Evert en Sjaan en voor alle luisteraars. Wordt aangemoden door Familie en Reizen. Nou, even kijken, liefde is als een wortel. Nou, dat is wat we doen, liefde is weer. Raymond van het Groene met intimiteit. Nou, ik weet niet wat dat is, maar ik ga altijd mee zitten luisteren met jullie. Initiatie. Amai, amai, ik zweet het uit als zij er is Intimiteit, intimidatie Intimidatie, voel ik goed mond, ik weet niet wat het is Intimiteit en initiatie Ik zweet het uit, maar ik ben blij dat zij er is Intelligentie, intellectueel voor pretentie zijn er veel te veel Insinuatie in mijn pyjama, oh ja Intimiteit, vul ik die ik weet niet wat het is. Intimiteit en initiatie. Amai amai, ik zweet de tijd als zij. Is. Intelligentie, intellectueel. Op pretentie zijn er veel te veel. Het is intimiteit en initiatie Amai, amai ik zweet het tijd dat zij er is Intimiteit, intimidatie die voel ik moet ik weet niet wat het is Intimiteit en initiatie Ik zweet het uit maar ik ben blij dat zij er is Intimie zeg het, kijk maar uit Ze lijkt op te vertrouwen maar ze maakt een vreemd geluid Intimie het, kijk maar uit ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vriend gelang. Intimisch zeggen het, pas op. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de zon. Intimis zeggen, pas mij op. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimiteit. Intimidatie, intimitie voel ik die, die mond. Ik weet niet wat het is. Intimiteit en associatie. Amai ja maar ik zweet het tijd als zij er is nou, intimiteit, en een imitatie intimiteit het het het het het het het het het het het dat het het het het het het er het het het het zweet het uit als het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het het ik persoonlijk vind hem niet zo leuk hoor. Ik vind het chatje van Raymond uh, leuker. En ik dacht, ik was ook een klein beetje in de fout gegaan, maar ja, fouten maken maar. We zijn met een piraatje, dus die mogen fouten maken. De officiële dat is goede zenders die mogen dat niet, maar wij mogen dat nog wel. We gaan eens kijken of er een aantal leuker is. Bonnie en José met Ron Braansteder. Waarom? Ik het niet goed heb of zo? dat wel Ja, nou we gaan even kijken mensen of die leuker is. En ik denk het wel, die is altijd goed. Bijna 2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden. is Bestend, voor de RVB en voor alle luisteraars, worden allemaal aangeboden door de heer Bavelaar. Nou, en de heer Bavelaar vroeg ook om een plaatje van de Vrijbuiters, als het goed was. Nou, we hebben uh, opgezocht, ik breng daar een roze voor hem mee. Ja, dat zullen wij uh, ook moeten doen. Hè? Vroeger konden we een plaatje meenemen, maar ja, dat is dan gebeurd. Dus daar komen dure tijden voor ons aan. Dan nou moeten we elke week een bosje rozen voor hem meenemen. Voor de ladies. Ja, want dan blijven ze gewoon oprecht hoor. Geen grammofoonplaatje meer, met nou een bos rozen. Nou, de, vri de vrijbuiters beginnen er eerst maar mee en dan zie je wel wat wij doen. Ben jij het zo gulden? Vrij, ik altijd even naar het café ben je even uit, en dat stemt je weer te vreem. Je drinkt een glaasje weer, maar komt soms wel eens uit de hand. Mijn vrouw zit thuis te wand, waar ben ik weer in beland? Ik breng dan de rozen voor haar mee, die geef ik aan de lieve vriend. Ze krijgt van mij een dikke zoek, en zegt ik zal het nooit meer doen. Die bloemen zijn voor jou, mijn schat, of dat je dan, ik jou verwacht. Je moet niet boos zijn, al ben ik weer eens te laat. Kom. Vriend eens langs en vraag me ga je even mee. Dan zeg ik weer geen een en beland in een café. De tijd die vliegt voor mij, wat zal ze zijn? er stond een lange rij Ik breng dan rozen voor haar mee Die geef ik aan, mijn lieve geef Ze krijgt van mij een dikke zoek En zegt ik zal het nooit meer doen Die bloemen zijn voor jou mijn stad. Of dacht je dan, ik jou verwacht je moet niet dood zijn, al ben ik weer eens te laat. Ik breng dan rozen voor haar mee, die geef ik aan, mijn lieve vriend. Ze krijgt van mij een dikke zoen en zegt ik zal het nooit meer doen. In zijn voor jou, mijn schat, wat dat je dan... Ik jou vervat, je moet niet boos zijn, al ben ik weer eens te laat. Je moet niet boos zijn, al ben ik weer eens te laat. Je moet niet boos zijn. De vrijbuiter's, ik breng daar een roze voor mee. Nou, Dan hebben we er nog eentje van Roberts Long met Iedereen Doet Het. Nou ik uh, doe het ook hè. met Iedereen Doet Het. U heeft het gehoord de hele dag, de andere medewerkers hebben het ook allemaal gedaan. Omeniek en lady bedanken voor uh, de vele gastvrije jaren die we hier mochten genieten. Ja helaas, voor mij is ook uh, de tijd aangekomen. Ja, u bent normaal gewend dat ik uh, helemaal vol draai de 12 uur, maar dat doen we niet natuurlijk. We hebben Omeniek al zoveel tijd ontnomen, we geven hem nu voor de allerlaatste keer een kwartiertje terug. Dus dan komt hij er zelf wel even achter. Maar wat ik al zo zijn natuurlijk ook namens mij en mijn lady. En namens alle anderen. Omeniek is lady. Heel hartelijk bedankt. Ja de komende zondagen. Dat zal dan wel een beetje met pijn in het hart zal het nog wel zijn. Hè, dat we even gaan zitten zoeken en, en luisteren. Dat is er dan helaas niet meer. Maar ja. Het uh, is over. Ik geef uh, het woord terug aan Omeniek. Die draait dan uh, straks verder.